Eerder bleek dat er op dit moment relatief weinig asielzoekers naar Nederland komen. Bovendien is bij het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen... een noodopvang heropend met plek voor 1450 mensen. Qatar weigert verder te onderhandelen over een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Volgens de Golfstaat zijn ze niet bereid om echt te onderhandelen... Qatar zou ook af willen van het politieke kantoor van Hamas. Dat zou zijn gebeurd onder druk van de VS, omdat Hamas steeds voorstellen afwijst. De historische stad Pompeii bij Napels neemt maatregelen tegen het hoge aantal toeristen. Vanaf volgend weekend geldt een limiet van 20.000 bezoekers per dag. Die moeten vooraf een tijd reserveren. Op die manier moet het archeologische erfgoed in Pompeii beter worden beschermd. Het weer nog vanavond en vannacht vrijwel overal bewolkt. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgen bewolkt er wat lichte regen. Misschien in het zuiden wat zon. En het wordt morgen tien tot twaalf graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANBB. In Noord-Holland loopt het nog vast op de A4, Den Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoppen de weer meer heb je kwartier extra nodig. Vanwege een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.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 Ja,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 Dichterbij Heb je vannacht van je pijlen verricht op mij Er staan nog zoveel gasten Voor je in de rij En je Ik denk weer Oh, ik wil weer zo Oh, zo Oh, zo oh, oh, oh, oh. Ik denk weer Oh, ik wil weer zo Oh, ja zo, zo Graag met je mee vandaag Ik denk weer Oh, Yes, good. Oh yeah.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 Niet staan en loop maar achterna door de straat of het plein Met je tingeltamboerijn met je anti-hel, je laatste geld, je haren in de wind, aan alles wat je vindt. En wie je ook bent, koningin of president, bijs kan de vinger rond dat dus een hoe papa bent. Iedereen mag mee op het feest, niet thee, elke niet Alle clubje op partij, alles goed erbij.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 Zfm. Zfm. De jaren gaan voorbij Alles wat er is gebeurd Even slikken, niet getreurd. En door met bolemoe Alles gaat zo snel.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 zal moeten weten, alles draait toch om het leven, dit is wat wij er zelf mee doen. Iedereen zal moeten weten, alles draait toch om het leven, dit is wat wij er zelf mee doen.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 En graag willen zou Ik verlies me in jouw ogen Ja, want die. Hoorde niets van jou Je schreef haar nooit Ze is toch je vrouw Ik laat haar nooit meer gaan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 Ik mij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 Zonder het zelf te weten, heb ik je hart wat pijn gedaan. Je hebt het mij niet eens vergeten, maar in je ogen blonken traan Kom dik bij mij, laat me eens horen. Wat heb ik eigenlijk misdaan? Maar weet die tranen uit je ogen. Kijk me niet zo droevig aan Want je ziet huilen, nee dat kan ik niet Dan weet ik niet meer wat te doen En ieder traantje dat je me liet Wil ik vergoeden met een zoek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 I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 En deze gaat nee. uit jij die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 Elke dag een druppel, druppel erbij Wanneer de MRO overloopt zal ik bij je zijn Jij bent niet uit het tol Maar niet uit het hart. Op, elke, dag. elke dag Denk ik aan jou Aan hoe het was En voor het is Kom op, laat het dat jij oh, Bij haar En Het, het gaat heen. uit naar een die we missen Een moeder, een vader, een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 The money. Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met de storming mee Neem jou naar Tokio, naar Londen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 Dat mijn liefde gaat is, is voor jou. Ik neem jou niet voor.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 Op. Nu vraag ik mij al waarom Jij bent weggegaan Kan je mij zomaar vergeten